Ik ben Suzanne en dit is het nieuws van NOS op 3. Er worden nog altijd steeds meer huurwoningen verkocht. Investeerders willen er vanaf, omdat door nieuwe belastingregels... het verhuren van woningen steeds minder oplevert. Het was al wel de verwachting dat daardoor steeds meer woningen te koop zouden worden gezet. Maar het kadaster is toch wel verbaasd over dat het maar blijft toenemen. Je verwacht elk kwartaal op een zeker moment misschien toch dat het iets gaat afnemen. Maar we zien nu al acht kwartalen achter elkaar dat elk kwartaal toch weer meer wordt dat er verkocht wordt. Hè. En dat er dus... Huurwoningen verdwijnen? Ja, dat is natuurlijk geen goed nieuws voor als je een huurwoning zoekt, maar juist wel als je starter bent. In Hongkong zijn drie mensen opgepakt voor de grote flatbrand daar. Het zijn mensen van het bouwbedrijf dat de flats renoveerde. Het vuur is nog altijd niet helemaal uit. Inmiddels zijn 44 mensen overleden en er worden nog 279 anderen vermist. We exporteren minder spullen naar China. Zo'n 15% minder vergeleken met vorig jaar. Dat komt waarschijnlijk door strengere regels. En andersom kwamen er wel meer spullen vanuit China hier naartoe. En een legendarische avond voor PSV. Ze zorgden voor een stunt in de Champions League op Anfield bij Liverpool. De club van Arne Slot werd met maar liefst 1-4 verslagen. Waarvan de laatste van PSV nog in de laatste minuten viel. En hier kan het gebeuren. 3 Twee goals van Tjoua en Trius en Peter Bos met een glimlach van oor tot oor. Ja, en ook na afloop bleef die glimlach erop, want Bos is... Ja, natuurlijk hartstikke trots. Trots naar wat ik gezien heb van de jongens. En ja, überhaupt winnen hier is natuurlijk een, een grote prestatie. Je komt zojuist natuurlijk ook slot tegen. Schud hem even de hand. Wat zeg je dan tegen elkaar? Nou, we zouden gaan zometeen nog even wat drinken, dus dan zullen we pas echt wat zeggen. Ja, door de overwinning staat PSV nu op de 15e plek. De eerste acht clubs plaatsen zich rechtstreeks voor de achtste finales van de Champions League. Het weer bewolkt met vanuit het westen regen. Het is een graad of twee, maar door de wind voelt het kouder aan. Vanmiddag in het oosten af en toe zon en het wordt maximaal 8 graden. Zfm, verkeersinformatie. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In Noord-Holland staat een lange file op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen.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 Giving in one of these days tell me do you want to believe it tell me what you want to receive this fate and fortune in your hand. is there to understand not the given tell me do you want to believe it tell me what you want to receive this life that's only meant for you It's a hard that you can choose whether giving in one of these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 Houdt een haalhaart, houd de dames voor u hebben het alvast gezwaard. Dus wees maar lief, dat kan geen kwaad. En de stelen lijkt me niet de moeite waard.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 Thank you? Zandvoort. Dit is ZFM. Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Er worden steeds meer huurwoningen verkocht. In de afgelopen maanden waren het er bijna 16.000. Door nieuwe belastingregels en de wet betaalbare huur... wordt verhuren minder aantrekkelijk voor beleggers. Nederland exporteert minder naar China. In de eerste helft van het jaar daalde de export met 15 ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, meldt het CBS... De import van goederen uit China is juist gestegen. PSV heeft in de Champions League verrassend gewonnen van Liverpool. De Eindhovenaren wonnen met 4-1. Het weer bewolkt met vanuit het westen regen. Het is nu nog een graad of twee. Maar door de wind voelt het kouder aan. Vanmiddag in het oosten af en toe zon en het wordt dan maximaal 8 graden. Dit is ZFM.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 Sometimes it breaks my heart la, la, la, la, la, la, la, la. I just get... Oh, my.